Ik te met het NOS-journaal. De rechtszaak tegen Geert Wilders gaat door. Het verzoek van advocaat Bram Moskowits om het OM niet ontvankelijk te verklaren, is afgewezen. Volgens Moskowits kon Wilders geen eerlijk proces krijgen toen het gerechtshof opdracht gaf om hem te vervolgen. Het OM wilde juist afzien van een proces. Volgens de rechtbank is het proces wel eerlijk, bijvoorbeeld omdat het OM in eerste instantie om vrijspraak vroeg. Verder vond Moskowitz dat getuige Hans Jansen op een diner door raadsgeer Schalke was beïnvloed. Ook daar was de rechtbank het niet mee eens. De rechters zeggen dat Schalke toen niets meer met de zaak te maken had. en ook geen poging tot beïnvloeding heeft gedaan. Wel vinden ze dat Schalke veel terughoudender had moeten zijn. De inhoudelijke behandeling van de zaak Wilders werd vanochtend meteen hervat.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 in twijfel getrokken of hij in de top van de, een van de hoogste bergen in de Himalaya wel echt had bereikt. Roland Maher is 56 jaar geworden. Een major van het Belgische leger die in Afghanistan dient is naar huis gestuurd omdat hij in een dronken bui Duitse militairen heeft aangevallen. Volgens Belgische media was de major boos omdat hij geen wijn meer kreeg van een Duitse collega. Daarop ging hij door het lint en sloeg hij een van de Duitsers. De major zou ook naar zijn wapen hebben gegrepen. De Duitse militairen konden hem samen met de militaire politie overmeesteren. De Belg wordt voorlopig niet meer uitgezonden. Het weer is zonnig, temperatuur aan de noordwestkust 17 graden in het binnenland een graad of 21. Aan de kust staat een krachtige tot harde wind, windkracht 6 tot 7. Morgen opnieuw droog en zonnig, maar wel iets lagere temperaturen. Dit was het Animation. Dit is René Passet van de AMB. Er wordt vandaag op snelheid gecontroleerd langs de A2, Utrecht en Bos, tussen Knoop Oude Rijn en de brug bij Zaltbommel. Op de A4 Den Haag-Amsterdam staan ze te controleren tussen Dorp en Knoop het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 Wat is dit eigenlijk voor winkel? Dat is een uh, um, uh, soort uh, toko. Heb uh, ik uh, slagerij, gedeeld als slagerij. En heb ik uh, groenten uh, fruit en kruiden. En olijven, vette kaas en levensmiddelen En heb uh, ik ook uh, warme maaltijden zoals uh, roti uh, met uh, lamsvlees en met uh, kipfilet. Uh, en ook warm broodjes met uh, Turkisch brood. Uh, Als uh, lam en hete kip, En broodje kebab. En, uh, <laughs> <laughs> ja, uh, alles in één zeg maar. En Turkisch brood. En... Ja, heel veel so. producten uit andere landen hè? Turkije, ja. Egypte. Want je uh, komt zelf uit Egypte. Oude egypte ja. Zornamse ja. uh, so producten, Surnaamse so groenten. Oh, okay. en, uh, en ook Chinese, uh, Chinese producten. En... Uh, uh,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 En loopt het een beetje in Zandvoort? Ja, ik ben eigenlijk helemaal verbaasd. <laughs> want, uh, wat, uh, uh, toen ik begon, was het gelijk. Uh, gelijk uh, ja, heel druk. Ja, aanloop, zou ik ja. maar zeggen. En ja, daar ben ik helemaal blij mee eigenlijk. Ja, dus en, je bent ook uh, Een beetje een vaste klant, ik vind. Ja, gelukkig wel. Ja, uh. ja, ja. Ja.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 En toen uh, dacht ik van, omdat de afstand, ik woon, uh, ik woon in Zandvoort, ja. dan moet ik zes uh, dagen in de week uh, ha, uh, werken. Dus uh, op en neer uh, met Sluis. Dus uh, was ik uh, op een gegeven moment uh, helemaal op. Ja, je moest zelf <laughs> reizen op, op. Ja, precies. Dus, dus, daar, uh, en ja, toen, uh, uh, toen dacht ik van... Uh, uh, en heb ik tien, tien jaar uh, de tos, heb ik op schipboek gewerkt. Bij UPS. Uh, uh, de, UPS? dat is een Amerikaanse bedrijf, heb ik zeven uh, jaar gewerkt. En daarvoor bij diverse uitzendbureaus en zo. Maar had ik vaste baan bij UPS, bij de vracht. Uh, uh, uh, ballet uh, bouwen voor de vliegtuigen en zo. So, okay. yeah. En daarna dacht ik van, uh, ga ik zoiets beginnen weer in Zandvoort. Uh, maar voor mijn sluis had ik al die plannen al voor Stanford. Ja, je dacht ik woon hier en later wil ik hier ooit wel een ja, starten. Ja, dus, uh, maar ik ben helemaal uh, verbaasd. Ja, dat is een goede uh, uh, ja, dus, uh, Maar dat is wel goed voor idee. In Stanford had je nog niet zo'n soort winkel, hè? En we ja, moesten ik, ik, allemaal naar haar in de voor dit soort producten. Ja, ik precies. Ja. Ja. Nou, ik dacht, ik dacht, uh, ik hoorde eigenlijk dat uh, in zandvoort uh, een uh, Turkish winkel, uh -huh. maar uh, heeft hij niet uh, gehaald. Ik zal Omda je wegwaarzen. Ja, want ja. als je zo'n winkel begint eigenlijk, moet je van alles hebben. Groente, fruit, vlees, ja. uh, levensmiddelen van alles. Maar hij had niet zoveel eigenlijk. Daarom nee. uh, okay. en uh, ja, vaak uh, Dicht? Ja, vaak is het ik dus de week op de sloten, Ja, niet kopen. Ja, je precies. Hebt een heel breed mensen, echt van alles. Ja, ik probeer ook. Als je, ja. Uh, als je mensen vraagt voor producten, uh, dan ga ik gelijk opschrijven. En uh, probeer ik volgende dag in huis te uh. gaan. Oh, dus je kan ook uh, speciale bestellingen voor ja, Ja, dat ja, doe ik. En waar ja. koop je dit zelf in? Heb je daar speciale uh, zaken voor? Ja, ik heb uh, namelijk bij uh, Van Galen in Amsterdam heb ik een uh, centraal markt. Ik koop ik daar uh, uh, uh, mijn oh. levensmiddelen, groenten, fruit ja. en vlees uh, komen ze ook speciaal uh, bezorgen. Ja. En kip. En dan uh, uh, probeer ik iedere ochtenddag First of te hebben. Ja, ja. Oh, Geweldig! <laughs> ja. <laughs> ja, en kruiden en spullen uit Egypte ook uh, importeren. Uh -huh. voor, uh, ja, neem maar kentje. Ja. ja. ja nou. Kinderen. En uh, ja, hoe vaak ben je met je bezig? Ook oh, nee. zes dagen per week? Of iets minder? Nee, dat niet. Zeven uh, uh, dagen per week werk ik okay, op ja. dit moment. Is wel zwaar. Ja. Want uh, ik draai... Uh, 14 tot 16 uur per dag. Ja, 7 dagen in de week, maar uh, zondag kan ik uh, even uitslapen. Ja, rust. Ja, yeah, want ik uh, kan, kan ik om uh, uur of elf uur. Uh, ja. Dus kan ik okay. uitslapen en. Ja. En uh, in de winter ga ik uh, misschien een halve dag. Uh, uh, ja, maandag, maandag, uh, middag beginnen. Uh. Ja, je krijgt nog een drukke tijd in de zomer, veel toeristen, veel mensen. Ja, van buiten, ja, ik bij. bereid mij zelf voor. Ja. <laughs> Goed, <millionen> dus uh, uh, ja. Pureeai, ministry, Marmo, <kakovairiar insan' rolling> ja dat is een toeristendorp, hè? Ben je dat gewend ook, al met toeristen te werken? <appel ora> ja, ik heb namelijk ook in Horke gewerkt, eh uh, uh, uh, uh... Dus uh, weet ik uh, hoe het is in, in de zomer met toerisme en ik krijg af en toe ook toerisme die, die komen uh, bij mij ook uh, dus arbeid halen of fruit of uh, levensmiddelen en uh, dus daar uh, ben ik blij mee. Ja. Ja. Ja. Ja.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 Uh, lamse nek en uh, lamse uh, ribben, Dat kan, uh, zoals sperrips, lamse poulet en uh, uh, lamse kotelette heb ik ook. En uh, uh, kalvvlees uh, heb ik ook, uh, met been. Je kan er lekker uh, tagine van maken bijvoorbeeld of uh, andere gerichten. Uh, Stofvlees bijvoorbeeld. En ik heb uh, schudere bijvoorbeeld. Dus, uh, van jonge stieren die lekker zoet vlees en snel gaar. Ik heb bijvoorbeeld gekruide lamstpaletten en gekruide lamstjolmen zelf gemaakt, gemarineerd en merigaz heb ik ook. Ik kan ook bijvoorbeeld kebab maken en chastlik. Ik kom aan met de zomer, dus heb ik barbecue pakketjes in de toekomst. Ja, lekker voor de barbecue. Ja, je kan een hele grote barbecue Ja, precies. Ook kipsetting. En hele kip: kipboten en drumsticks, kipvleugel gemarineerd en kipshawarma. Uh, ja, van alles uh, eigenlijk uh, een beetje. Jullie producten allemaal. En je maakt er zelf al zelf van. Ja, ja ze, oh. zelf gemarineerd. en uh, Ik heb vandaag bijvoorbeeld een lammetje gekregen. heb mm -hmm. ik uit elkaar gehaald. Oh, je bent als slager dus eigenlijk? Ja, ze, uh, ik heb een slageropleiding uh, gehad in 1999. Uh, voordat ik een uh, mislaas uh, gestart. Ja. En ik heb bij uh, diverse. Uh, um,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 Klaar zitten in de vitrine. Ja, dus je bent heel snel voorzienend. Ja. <laughs> dat is <Ja>. heel interessant. <laughs> kan je nog iets vertellen over deze producten hier? Wat is dit? Ja, ik heb een klein gedeelte, dat is, noem ik horeca-gedeelte. Ja. Ik heb in de vitrine nu staan, heb ik een, een Lamse lams roti En kip roti. dat is gemaakt van uh, kipfilet. En dan aardaboe uh, met uh, masala curry en uh, eieren. En uh, roti velletjes, uh, dat is dan en krijgen nog een kazaban erbij. En uh, bakken olijven voor de uh, klanten. Dus, uh, ja, heerlijk! Ja. Dat is helemaal, uh... Kant en klaar kan je dat zo meenemen, zeg maar. Hè? En de, ja, dus vertel maar. ja ik, en ik heb hier ook een grill, een, een, een bakblaad. Dat, dat doe ik in, als je mensen kan uitkiezen uit gekruide vlees. Doe ik bijvoorbeeld een hete kip op de plaat, vers, gebakken. En doe ik in, in, in Turks brood met saus en sla en ja, uh, ik kan zo meenemen. Ik ja, dus kan zo lekker alles meenemen. Ik ja. eten en lekker warm gebakken. Ja. Misschien kan je nog iets vertellen over deze producten hier? Ja. Je vindt, heb je specifieke dingen dat je ze lekker? Uh, ja, ik heb namelijk ook wat Turks baklava. Ja, oh, oké. Okay. Uh, ja, dat is gemaakt van uh, gemalen pistache en, uh, en bladendeeg met honing. En dan heb ik ook Marokkaans koekjes gevuld met. Uh, nootjes en honing en dan heb ik broodje wat ja is goed ja ja absoluut heb ik bijvoorbeeld de Turkse brood en turkisch brood gevuld met spinazie en feta kaas en met shawarma en met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 Uh, dat is uh, eiten gewoon op brood, dus morgens, uh, zoals de hier in Nederlandse uh, eiten, chocolade pasta. Ja, oh ja, ja. Ja, en, uh, ja dat is... Moet uh... je Is Goed, ja. <laughs> ja. Tell me quando, quando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 Misschien, als het goed gaat, dan kan ik misschien een bakkerij in Stanford, Turkish bakkerij. Oh, yeah. yeah. ja, uh, dat, uh, dat is eigenlijk uh, mijn plan om, yeah. om te doen. En uitbreiden en uh, ja, voor, van alles eigenlijk, dat uh, mensen hoeft niet uh, helemaal speciaal oud uit om. Uh, om uh, spullen uh, ja, te halen, zeg maar. Het ja, precies. Ja, want we moesten altijd daar uit de van gaan om Turks brood te halen. Ja, ook in de zomer ja, heb ja, je ook ja. een file en zo. Ja, en, dat uh, is waar, ja. Ja. Dus, uh, ja. dat zou heel mooi zijn. En dan de bakkerij, en dat zou je dan dus zelf kunnen bakken ik niet, want het is niet mijn uh, ja. vak. Maar uh, als het goed uh, komt iemand die speciaal om uh, Turks brood te bakken en uh, zoetigheid. En, uh... Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, dus, ja, ja, ja, ja dat, dat zou mooi zijn. zijn ja, ja. Uh... Ja. Uh -huh. Ik heb nog zo'n mooi logo. Vertel eens, wat stelt dat logo voor? Want de luisteraars kunnen dat niet zien, maar wel als jij het vertelt. Ja, dat is eigenlijk uh, de idee van uh, mijn vrouw en uh, mijn dochter. Uh -huh. uh, die, uh, die zag die watertoren van Zandvoort met die visje uh, Wabe en yeah. die dacht van uh, wij doen wat oosters uh, erbij met die koppel ernaast yeah. En uh, ja, dat, dat was eigenlijk uh, een goed idee en hebben ze getekend en heb ik uh, in Egypte laten drukken. Oh, ja. ja. en uh, ja, dus, uh, heel veel mensen vinden het uh, ja, uh, leuk. Ja, het is leuk. <laughs> ja, ja, ja, precies. Met de huisjes, met de watertoren in het midden, ja, dat is uh, uh, waar. Ja, be, ja. Wat zou je nog willen doen met het nogal? Misschien ergens drukken. Ja, wil ik eigenlijk op de raam gaan uh, okay, droppen yeah. en uh, als ik wat gespaard heb in uh, het toekomst komt, uh, op een bus wil ik de logo ook zetten, dat iedereen dat okay, yeah. kan zien dat Zandvoort... Uh, uh, uh, uh, we zo oud zien. Ja, ja, Ja, dat is een ja, ja leuk. Kan ja. je dan je producten vervoeren en zo. Ja, dat zou een goed idee zijn. Ja, toch? Leuk, ja. Dus je denkt wel aan uh, uitbreiding en busjes. Ja. Gaat er een winkelbakkerij erbij. Nou, ja, dat is, uh, goede ja. Spirit,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 en uh, bijzondere dingen die je uh, kan niet uh, halen bij andere supermarkt bijvoorbeeld, of andere toko. Ja. Dat, dat, uh, dat kan bij mij halen, zeg maar. Ja, je kan alles <laughs> halen en anders bestellen als je het nodig hebt. Ja, precies, maken, precies. Als je, je, dan je, dan je dan ja. Het assortiment. ja, precies. Nou, heel goed. Hartelijk bedankt. Dank u wel. En nog veel succes in zand. Dank je wel. Dank u wel. Nou, goed. <laughs> The Blood on my stomach. I was born with eagles' care, waiting till the of fades. I was born in a cell. I was fed by a monastery. I was saved by the power. Next from the fire of the green Gray river road where justice road.